In de kustgebieden komen nog zware windstoten voor. De Dijk en Kuizen Lelystad is nog altijd dicht voor vrachtwagens en voor auto's met aanhangwagen. En tussen Amsterdam en Schiphol en tussen Hilversum en Schiphol rijden minder treinen door een seinstoring. Tot zo voor de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu opstaan van kantoren. Kom maar uit. You know that sometimes I think about it now and then, but I never want to fall. Everybody does, yeah, that's okay, yeah So slide away and give We'll I'm Maar